Zou mijn gevoel een beetje te pakken, Albert-Jan? Ik wel, hoor. Ja, he, heerlijk, hè? Dat moeten we vaker doen, Ja hoor. zeker gaan we ook vaker doen. Helemaal goed. De, de mama's en de papa's en de California Dreaming. Ja, wij wachten totdat die paal omhoog gaat, hè? Die ja. moet uh, naar de honden toe. Ja, gaat dat gebeuren? We houden het vandaag voor je in de gaten. De hele dag live vanaf het strand tot aan vijf uur vanmiddag.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 So hope for the applause Oh, oh, oh, oh. And way back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 Eind jaren 70, uh, begin jaren 80. Uh, ja, voor velen uh, herkenbaar ook uh, die auto's. Uh, niet alleen aan het geluid, maar ook uh, alle auto's uh, die zijn erop op de krit zoals uh, jaren geleden. Er waren in dezelfde livery, dezelfde sponsor uitmonstering en die. We gaan zo dadelijk van het start uh, voor een race over 25 minuten. Nou, kijken we even naar die startopstelling. Daarvan uh, zien we op de pole position, zien we de Belgische uh, Lloyd Belg, uh, de Man. Die rijdt in een uh, Terol 010. Auto waar ooit uh, Dirk Daly en uh, Jean-Pierre Jarier mee reden in een verleden. Uh, de mooie candy kerel is dat je hoort de motoren starten inmiddels uh, voor de opwarmronden, uh, die zeer koud gaat doen. Tweede plaats uh, vinden we natuurlijk dan ook zo'n prachtige auto, de Lijee Chitaan uh, gesponsorde uh, Lijee. Uh, die gereden wordt uh, nu door de uh, Rob en eenmaal, maar in het verleden werd er daar uh, succes mee behaald door uh, de welbekende Jacques Lafitte En ik kijk maar even naar de auto. Dat is Michael uh, Lyons die in een hersen uh, van start gaat. Ik weet niet of je uh, nog staanbaar bent door de herrie, maar ik hou het even bij de eerste drie op dit moment.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 Er zit niemand. Wij ook. Alle terrassen zijn weer vol. het standaard aan de zijde met mensen, wat valt er nog te wensen? Voor mij begint nu echt de lol. Ja, en als we dan op het strand zitten, Albert-Jan, dan moeten we ook zonnige muziek draaien, oké? Ja. Jo, de Andreasen en ik heb de dus zomer in mijn bol. Welkom bij CFM. Zondvoort op zaterdag live vanaf uh, Talassa en Ahoy. Daar zitten we eigenlijk uh, tussenin. Ahoy albert Ja, we zitten dus zo gezegd tussen wal en schip. En ik zit nog in de schaduw, nog in de schaduw, maar hij rukt wel op die uh, zon. Dus ik moet er zo meteen bijna, even mee, mee, gaan, mee gaan verhuizen. Maar uh, waarom zitten we hier eigenlijk op? Ja, de petitie uh, wordt getekend door een uh, bezoeker uh, op dit moment. Ja, goedendag. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Ik schuit hem even, even dichterbij. Ik zag net dat u uw uh, handtekening zette. Met wie hebben wij het genoegen?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 Del sol que se te metió y no te dejes aquí a Danena. puede bajar de eso que al bailar de controlando cadenas? Yo sé que quema por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 Heel veel actie op het circuitpark Zandvoort. Hoor dus juist van uh, collega Wil van Dinsen, Die daar de hele middag uh, voor ons ter plek is. De historic Grand Prix. Het weekend hier in Zandvoort. Uh, en vanavond dan uh, die parade in het centrum van uh, Zandvoort. Die mag je zeker niet gaan missen. En hetzelfde geldt voor het uh, muziekfestival. Even daarvoor en daarna na de parade gaat dat gewoon weer lekker door.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 Wie zit er momenteel? Op dit moment zit wethouder Pieter Jan Barnhoorn uit Noordwijk uh, op de paal. Dat geeft maar even aan dat meerdere kustplaatsen betrokken zijn bij dit... Er uh... zijn vijf wethouders die gaan zitten. Drie uit Noordwijk, één uit Katwijk, één uit Zandvoort...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 show team. 국민 te We deden allemaal even lekker mee uh, hier bij Talassa en Ahoy. Je hoorde de Magic System en Magic in the Air. Nou, we gaan uh, verder met het uh, gesprek met uh, Esther Janssen, uh, Obertjan. Jij zit lekker buiten, samen met Esther. Heel gezellig. Ja. Ook gezellig aan de standtafel, Rob. Ja, het ziet er goed uit.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 En, uh, en nou ja, de, de respons is nog steeds heel groot. Dus ik wil ook eigenlijk heel graag, als je het goed vindt, ja, een dat, dat, uh, oproep doen. Ik, hoe weet je nou dat mijn vragen staan hier? Jij wou nog een oproep doen. Ja, ik, ik, <lacht> ik ben verwacht dat ik gewoon ziet geworden.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 Albert-Jan, Albert Ja, meneer Rolf. Goedemiddag. Ja, we zijn bijna aan het einde van het uh, eerste uur, meneer Vos. Ja, en we hebben alweer een handtekening erbij. Kijk, dus, dat is uh, goed nieuws. Schroom niet, spoed u naar de ZFM stand tussen 18 en 19 standtent. Ter hoogte van de paal, om het zo maar te zeggen. Wij zitten voor paal vandaag. Abs hè? Uh, echt letterlijk en figuurlijk. Zo, zo is het maar net. Jullie de Casey Ennis aan zijn bed en that's the way I like it.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 Nou, ze daadwerkelijk nog twee uur lang. We hopen dat Esther straks nog meer goed nieuws heeft. Ze komt morgenmiddag sowieso weer langs. voor Sowieso. Een update. Maar 21.000 handtekeningen erop. Dat is niet niks hoor. Nee, is geweldig. Maar het moet er dus zo 50.000 worden. Dus kom even je handtekening zetten hier bij Talassa. Die is van harte welkom. Of je gaat zelf handtekeningen verzamelen. Krijg zo'n mooie oranje t-shirt. Wat voor jou? Nou, ik zat het net met, met mijn collega erover te hebben. Van, ik wil ook zo'n uh, shirt aan. Vloek lekker bij mijn haar. Ja, nee, dat is waar. Ja. <lacht> dat is waar ja. Ren erachteraan ja, en grijp je kans. Halen. Zo is het. Zo meteen naar het en weer. Van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Met Salford op zaterdag. En de laatste voor drie is deze van Echo Smits. Be, but hers is falling behind